Op zekere dag maakt onze vriend Lambiek gebruik van wat de spoorwegen hem te bieden hebben en neemt een treintje naar huis. Hij treft het echter niet, want hij deelt zijn coupé met een grofmanspersoon die met zijn beslijkte schoenen op de treinbank zit. Lambiek kan zich niet inhouden. Uh, zeg meneer, zit u thuis ook altijd zo? Nee, Nee, thuis heb ik geen trein. <lacht> Meneer, u bent een lompe vlegel. Wat zeg je? He, he, laat me los. Ja. Hulp, he, wat doet u nu? Ik hang je buiten de trein. Hush, Dat maar, merk je toch? Maar haal me hier weg. Hulp, hulp, hulp. En daar hangt onze brave lambiek. Aan een uitsteeksel buiten de trein maar gelukkig niet ver weg van het eerstvolgende station... dat tevens Lambieks eindbestemming van de reis is. Als ik die lomprik ooit te pakken krijg, dan zal je ervan lusten. Maar het is al donker en ik moet nog even bij Sidonia zijn. Eh, wacht eens. Wat is dat? In dat verlaten huisje bij Sidonia om de hoek... Heb ik nog nooit eerder licht gezien? Dat ga ik eens nader onderzoeken. Volgens mij woont daar geen mens. Hé, hey, daar sluipen twee duistere figuren. Dat is verdacht. Die moet ik volgen. Oh, ze gaan ook naar het huisje. Hoe dichter ik bij hen kom, hoe bekender ze me voorkomen het zijn Suske en Wiske. Lambiek. Ja, ja, ja. Ik had toch zo'n gevoel dat we gevolgd werden. Ja, ik ook, daarom keek ik om. Wat doe jij hier, Lambiek? Wel, ik zag licht in het huisje branden. Wij ook. Kom, we gaan weer met z'n drieën op af. Kun je wat zien door het raam, Lambiek? Jawel, het ziet er verwaarloosd uit binnen. Maar ik zie geen mens... Maar die kaars brandt, lampiek. Denk erom dat dit een spookhuis is. In de eeuw dat we op de maan picknicken, geloof je toch niet meer aan Whiskey? Ik ga naar binnen. Nou, zeg, die deur mag ook wel eens gesmeerd worden. Spook! Ben je daar? Ja hoor. Kom gerust verder. Ech! Oh, oh, een stem, een spookstem. Oh, oh, oh, ik, ik, ik, ik, ik wil hier weg. Ik, ik, ik, oh, oh. Je hebt het daar binnen ook gauw bekeken, Lambiek. Oh, er is, er is daar een spook. Ik heb, ik heb een stem gehoord. Ik hoorde niks. En ik dacht dat jij niet oh. in spoken geloofde. Oh, oh, je krijgt me daar, daar niet meer binnen. <laughs> nou, gelukkig bestaan er nog echt dappere kerels. Zoals Suske. Vooruit, broer. Ja, ik, ja, ik, ik ben wel dapper. Ach, kom op. Maar, maar niet fanatiek, Ik blijf hier hoor. aan de deur staan. Roep maar als je iets ontdekt. Moet ik moet het ook altijd opknappen. Zou er echt een spook zijn? Er houdt een onheilspel in, sfeertje. Wat heb je daar? Voetsporen. Hambiek! Wiske, kom eens gauw kijken! Wat, wat, wat is er? Wat heb je gevonden? een voetsporen in het stof. Iemand is hier net via de achterdeur naar buiten gegaan. Ho, ho, ho, ho. En een intelligente kerel als ik dacht direct aan spoken. Ho, ho, ho, ho. Kom, kom, kom. We zullen dat spoor maar even volgen. En dat is gemakkelijk. Hij trapte in de kalk. Kijk. Kom mee. Jakkes. Dat spoor loopt naar ons huis! Daar is hij bij Sidonia. Holle jongens, ik vertrouw het niks! De voetstappen die leiden rechtstreeks naar de voordeur. Daar staat hey. tante voor de deur. Ze lijkt ongedeerd. Sidonia, is er iemand bij je binnen? Inderdaad, ik heb bezoek. Ik ben blij dat je er bent is de ploegbaas van een aannemer een echte brutale vleugel. Hij stapt de bruta naar binnen en hij, hij wil niet meer weg. Hij is in de kamer. Daar zal Lambic zich dan eens even mee bemoeien. Je kunt alles zeggen van Lambic, maar niet dat hij bang is. Oeh. Waarom lach je dan? Nou? Wat gebeurt er allemaal? Oh, dat komt die kerel. Ik moet er vandoor. U zult er van me horen. Lambic heeft hem blijkbaar toch kunnen overhalen om te vertrekken. Kom mee jongens, dan ja. gaan we ook naar binnen. Tante! Kom eens in de kamer kijken. <tie> maar, Lambiek, waarom hang jij in mijn kroonluchter? Dat heeft de bollebak gedaan. Hij heeft me ook al een keer buiten het raam van de trein gehangen. En helpt me nu eraf af te komen. Dan ga ik hem tot moes. Geen Geef mij maar een hand, Lambiek. <tie> Zo, nou, springen. Oh, oh, oh, bedankt. En nu, nu uit de weg. Ik ga die kinkel aan mootjes hakken. Ik zal, ik, ik, ik, ik... Zo. Is er nou niemand die me tegenhoudt? Moet ik dan absoluut ongelukken begaan? Kale balambiek. Ik ben al blij dat die vleugel weg is. Wat kwam die eigenlijk doen, tante? Hij wilde weten wie de eigenaar van het spookhuisje om de hoek is. Ze gaan daar een groot gebouwencomplex neerzetten en willen het huis een afbreken. Afbreken? afbreken? Ja, ja. Het laatste stukje romantiek uit de buurt? Afbreken voor zo'n betonnen vogelkooi? Zeg Sidonia, waarom noem je dat huisje eigenlijk een spookhuis? Nou, vroeger woonde er een oud vrouwtje. Zeer teruggetrokken. Niemand zag gevoerde haar. En plots is ze vertrokken. Niemand weet waarheen. Alleen ik, haar naast de buur, kreeg een brief. Hier, kijk. Ik zal hem even voorlezen. Liefste juffrouw Sidonia, u kent mij niet, maar wilt u zo goed zijn om op mijn huisje te letten? Ik moet voor lange tijd weg. Bij voorbaat hartelijke dank, juffrouw Sorciere. Maar daar kun je die bullebak mee dwars zitten... Dat huisje mag niet afgebroken worden. Ik wil het huisje van juffrouw Sorciere wel in bescherming nemen, maar buiten die brief heb ik geen enkele volmacht. Die ploegbaas kan niets doen, Sidonia. Hij heeft een onteigeningsbevel nodig. En daar de eigenares afwezig is. Ja. He? Tenzij, tenzij het een echt spookhuis is. Die, die brandende kaars ja. en, en, en die stem. Wat bedoel je? Ach, dat was die ploegbaas die in het voor ons was, Lambiek. Oh. Ja, maak je maar geen zorgen, Sidoniaatje. Ik zorg dat alles terechtkomt. Nou, nu vertrek ik naar huis en tot ziens. Tot, tot morgen, morgen. Tot ziens, Lambiek. Als Lambiek de hoek van de straat waar Sidonia woont is omgeslagen, ziet hij weer licht branden in het spookhuisje. En hoewel zijn knieën knikken, stapt Lambiek toch naar binnen. Ah. Oh. De kaars, oh, hij brandt weer, dat moet een spook zijn S -s Spook, ben je daar? Ja hoor, nog steeds oh. Ben je weer terug? Oh. nog uh. verder oh, Het spookt echt, ik moet benen maken Ach, doe toch niet zo zenuwachtig Laten we nader kennis maken oh. oh, een stem zonder lichaam, Oh, doodeng Misschien dat in deze kamer Oh, verdraaid, daar is die bullebak weer Zeg, wat zoek jij hier? Jij ja, weer, wat moet je? Ha! Ah, heb jij die kaars aangestoken? En gaf jij me net antwoord toen ik binnenkwam? En wat was dat, Basel je toch? Ik kom zelf net binnen door de achterdeur. En wat kom je hier doen? Ik ben Tjaf, de ploegbaas van de firma B, Tonarmee. Ik kom de kubieke meters afbraak berekenen. Hier wordt niets afgebroken. Je hebt het recht niet en ik, ik zal dat beletten. Oh, wat zeg. Ik heb orders en jij begint op mijn zenuwen te werken. Ik zeg Wat? Wat? Wat? Wat? me los. <tong> Ja, ja, zeker. Zeker laat ik je los. Maar niet voordat je deze muur hangt. Oh, oh, oh, verdorie. Dat is nog de derde keer dat hij me heeft opgehangen. En die haak in de muur houdt het vast ook niet zo lang. En dan scheurt mijn jas. Tjaaf, kom terug. Help me naar beneden. Je kunt me hier zo niet achterlaten. Het spookt hier, echt waar. Kalm, jongen, kalm. Maak je toch niet zo druk. Oh, weer, weer die stem zonder lijf. Oh, het spookt. Ik zal je dadelijk naar beneden helpen, heus. Op het gevaar af dat de spanning de luisteraar te machtig wordt... Moeten wij op dit moment Lambiek verlaten en een sprongetje maken naar de volgende morgen, op het moment dat Sidonia bezoek krijgt van Jeroen? Gegroet, stralende schoonheid. <lacht> Toestaan even ingetogen, poezelige handkussen. Jozef Rommeke, onvergetelijke fatale verschijning, goedkoop bloemetje aanbieden. Jozef Rommeke, ik, ik ben toch niet jarig? Nee. Maar hoorde vandaag ertensoep gemaakt. Ah. Grote pan. Oh, dat is het dus. Nou, eet dan maar mee. En waar is Lambiek? Biek niet gezien. Dacht dat hij hier was. Maar, maar dat is verschrikkelijk. Hij is vast weer naar het spookhuis gegaan gisteravond. Suske en Wiske, kom gauw. Lambiek is zoek, jullie moeten hem opsporen. Even later gaan Jeroen en Suske en Wiske op pad naar het geheimzinnige huisje van juffrouw Saucier. Jeroen wordt onderweg van de situatie op de hoogte gebracht. In het huisje wordt inderdaad Lambiek aangetroffen. Maar in een andere staat dan dat wij hem gisteravond hebben achtergelaten. Hemel, hier ligt Lambiek. Hij is in een shocktoestand. Hé, Lambiek. Hij raast koud. Geef hem vlug iets te drinken. Ja goed, ik vind wel een beker hier in de kast. Blijf uit die kast. Blij, blij, blijf uit die kast. Het spook zit erin. Een, een, een sprekende koffiepot. Biek zanikt. Beetje beheersen. Oh. Oh. Suske vlucht te drinken ging. Nee, nee, nee, nee. Halt. Blij, blijf van het spook af. Oh. Oh. Oh. Oh. Biek is flauw gevallen. Moet horend dol zijn. Ja, en voor niks hoor. Er staat hier alleen maar een oude gedukte koffiepot met twee oren. Naar huis gaan. Jeromeke zal Biek stevige borrel geven. Biek zal opkikkeren. Kijk, daar is uit het raam! Hijskranen! Boeldozers! En die tjaf die is er ook bij! Oh, jakkers! Dan gaan ze toch het spookhuisje afbreken! Suske en Wiske lambiek naar huis brengen. Jerommeke gaat tjaf een beetje manieren leren. Ja, maar wel voorzichtig is, Jerome. Mouwen maar opstropen. Dat zal harde cursus worden. Momentje, tjaf. Moeten even praten. Desnoods met vuisten. Wie is dat, paas? je kast met opgestroopte mouwen, daar komt niet van. Zeg, waar schoon de kraan man? We zullen laat nog even zeggen die steunballen, ...bel ongeluk te laten vallen als ik mijn hand opsteek, hè? Komt u naar de paas? Zeg eens, uh, dubbel gescharnierde. hè? Je ziet toch dat we alleen maar de steunbalken lossen, hè? Kom ook je in zeil houden. Nou, daar sta je daar precies goed. zakken maar! Ongelooflijk. Die kerel moet de kop van graniet hebben. Die balk ging dormiden als een lucifershapje. Excuseren voor balk niet met hand opvangen. Moest toevallig net neus snuiten. Balk kapot is wel goed. Jaf kan niet huisje afbreken met slecht materiaal. Huisje moet blijven staan, ja. Oh, wegwezen, Maatje. Misschien kunnen we voorlopig beter net doen of ons terugtrekken. Ik moet die dubbelgelijmde kleerkast in de gaten houden. Rennen, Maatje! Schijnbaar. Geven Tjaf en zijn kornuiten het afbraakplan op? Jérôme gaat tevreden gesteld naar het huis van Sidonia. En om Lambiek te verrassen, neemt hij de oude koffiepot mee. Maar Lambiek is daar niet zo blij mee. Biek waar? moet niet weer schrikken van onderontwikkelde koffiepot. Juist meegenomen als verrassing. Kan Biek hem laten spreken? Ja, zeker. Mm -hmm. zeker. Beter voor Biek om dwaasheid in te zien. Babbeltje maken met koffiepot of anders, Gerommeken niet geloven. Goed dan, ik zal bewijzen dat ik geen fabeltjes vertel. Teut, koffiepotje, ik weet dat je teut heet. Zeg eens iets toe, om die achterlijke heidenen te overtuigen. Zwijgt in alle koffiepottalen, wel een stuk gedukt koffiepotmormel. Maar spreek, maar spreek dan toch! Hij zal weer alweer vallen. Hij heeft rust nodig. We kunnen hem beter op de bank leggen en hem een poosje alleen laten. Rust maar goed uit, Lambiek. Dan word je vanzelf weer de oude. Kom, kinderen. Kom, laten we weggaan. gaan. Zroom. Rust maar goed uit, Lambiek. Dan word je vanzelf weer de oude. Hm. Ik ben de oude. En ik weet zeker dat ik in dat spookhuisje met die koffiepot gepraat heb. Oh, moet je hem dan nou zien staan, zeg. Hé, hey, stuk huisraad. Waarom liet je mij daarvoor gek staan? Luister eens, jongen. Mijn meesteres, juffrouw Saussiere... is nog een van die goede oude dames... met zeer bijzondere gaven. Je weet wel toveren en zo. Ik ben haar enige troost. En daarom heeft ze mijn leven ingeblazen. Ah, zo. Toverij dus. Met computers doen ze nu ook verbazende dingen. Maar voor wat mijn meesteres kan kwam je vroeger op de brandstapel. En daarom mag ook niemand weten dat ik kan praten. Ik hoorde jou bezig tegen die tjaf en daarom heb ik een uitzondering gemaakt. Ja, allemaal goed en wel hoor. Maar inmiddels gaat Lambiek mooi voor een zwaar getikte door, hè? <laughs> ben je nou kwaad? Hé, hey, ben je nou echt kwaad, Lambiekje? Ja, ja natuurlijk ben ik kwaad. Want je hebt me voor de helft van een hele gare laten doorgaan. Nee, dat meen je niet, Bikje. Een edel mens ben je. Je wilde het opnemen voor het oude huisje van mijn meesteres, hè? Ik zag dadelijk dat je veel intelligenter bent dan die opgeblazen kleerkast. Jérôme heet die, hè? Nee. Laten we vrienden zijn dan, Bikje. Geef me de vijf. Vooruit dan. Maar we zullen moeten oppassen voor die tjaf, Deut. Zeg Deut, weet jij... Waar juffrouw Sorcerre is? Weet ik veel. Ze is jaren geleden vertrokken. Ons huisje ligt zowat in puin. Ik heb jarenlang in mijn verkast gestaan. Zeg Lambiek, wil jij iets voor mij doen? Natuurlijk, Deut. Maak eens een ritje met me. Laten we ergens een pintje gaan drinken. Goed, maar eerst moet jij wat voor mij doen. Oh. Wat dan? Wel aan mijn vrienden laten zien dat ik een hele gare ben. Je moet met ze praten. Waarom? Maar, maar dat, dat heb ik toch juist uitgelegd. Hé, hey, hey, je houdt me voor de gek, hè? Ik breng je terug naar de kast in het spookhuis nee. en dan kun je dan nee, voor nee. de rest beschimmelen. Nee, oh, denk je? nee, nee, nee, nee. Lopie, ik kun niet terug naar die kast, alsjeblieft. Dat kun je niet vrienden. Ik laat over me lopen, maar niet op en neer. Jij gaat in de kast in het spookhuis. Nee, nee, nee. dan alsjeblieft niet terug naar die kast. Dat kun je toch niet menen? Mij bepraat je niet, Tut. Mijn hart is hard als met graniet versterkt staal. Nog, doe nog. Kom, het is al vergeten. In mijn stalen hart zit ook nog wat peperkoek. Nou, dat komt er goed uit, want we staan precies voor een café en ik wil aan het raam zitten. Wel, uh, dat tafeltje daar dan maar, hè? Dat, dat lijkt me knus. Wat mag het zijn, meneer? Wel, voor mij een glas bier, graag. En, en voor mij een sterke koffie. Die stem die kwam uit die koffiepot. Nee, hoor. Ik drink altijd bier en koffie samen. En jij bent zeker de leukste thuis. Ik zeg je dat die stem uit die koffiepot kwam. Er is iets verdacht, wie? Ik hoorde het ook Hoe Maakt dat je eruit komt met dat ook normale gedeukte schijnminkel. Hela, hela. Een beetje meer respect, hè? Of mijn vriend Lampiksa-Jullius Morris Als ja, maar... ik zeg eruit, dan bedoel ik eruit. ik eruit. Wegwezen! En blijf eruit! Oh, brutale vlegels. Onderontwikkelde vierkantswortels. Zeg nou, heb je wat hè? Met je pintje drinken. Mm -hmm. Je hebt ons eruit laten gooien. Ik dacht trouwens dat niemand mocht weten dat je kan praten. Ja, maar toen die barbaar me beledigde, moest ik toch protesteren. Slid, slid, agent. Is dat uw koffiepot, meneer? Ja, ja, agent. Een mooie, hè? Ja, en dat wil ook al protesteren. Oh, u weet hoe dat gaat, hè? Als je jong bent. Ja, ja, zo is het, meneer. Die jeugd van tegenwoordig is. Eh? Eh, een, een koffiepot die kan spreken. Maar dat is toverij. Oh. <laughs> Kijk, mijn schrik. Zo krijg ik ook nog last met de politie. Kom, we moeten zien dat we wegkomen. Taxi! Taxi! Waarheen, meneer? Naar vrienden of zo? Ach, rij maar wat. Ik heb geen vrienden meer. Allemaal eigenwijze egoïsten. Als je iets meer weet dan zij, dan ben je een halve garen. Ja, zo is het, meneer. ...opgesloten in hun huis, staren naar hun televisie... eruit trekken in hun blikken doos een auto... ...geen contact meer. Ja, zo is het, meneer. Oh, geen begrip meer voor elkaar... Gelukkig heb ik nog een koffiepot, daar kan ik nog mee praten. Heet het? Ja hoor, Lambikske. Ja, zo is het meneer. Ik zeg altijd maar, een goede koffiepot is nooit weg. Ik. Wat? <lacht> ik pratende de koffiepot? Help! Hekserij! Toverij! Hier wil ik niks mee te maken hebben. <lacht> daar gaat onze chauffeur. Hij is van schrik tegen de lantaarnpaal aangevlogen. Die taxi heeft nu meer deuken dan ik. We zullen verder moeten lopen, Lambiekske. Teut, jongen. Wij zaaien overal paniek. Wij horen in deze samenleving niet meer thuis. Uitgestoten door de consumptiemaatschappij om een koffiepot. Ach, maar je hebt mij toch nog, Lambiekske? Wij zijn toch vrienden? Het wordt donker. Laten we in het spookhuisje gaan slapen. Terwijl de nieuwbakken boezemvrienden zich met al hun perikelen in het spookhuisje te rusten leggen... Lambiek op een kermisbed van stro en zakken en teut op zijn eigen vertrouwde kastplank... heeft Sidonia Lambieks vermissing ontdekt en is men in paniek naar hem aan het zoeken. Maar geen van allen denken ze aan het spookhuisje. Lambiekske heeft nu wel lang genoeg geslapen, vind ik. Ik zal hem wakker maken. Oh, uh, wat? Jeroem? Nee, niet die kleerkast, je beste vriendje Teut. Oh. Ik zal een lekker kopje koffie voor je maken. Och, dat is nog eens aardig, zie. Hé, hé, hé, wat zijn dat voor stemmen? Kom, vlug in de kast Teut en laat je Tuit niet meer zien. Zo, hé, jij hier? Ah, zo, zo, meneer Chavez en Cornuiten. En hey, wat komen jullie hier doen? Ik heb navraag gedaan. De eigenaresse is reeds jaren verdwenen. Ik heb het recht dit krot af te breken. Wat? Dat lieg je. Juffrouw Sorciere leeft nog. En ik, ik zal haar eigendom hardhandig verdedigen. Ja, gooi hem eruit, kerels. Ja, ja, ja, ja, ja. Die, die, oude juffrouw ja, ja. zal nooit meer komen opdagen. En... <hazien> oh, wat, wat is dat? Ik ben juffrouw Sorciere. En ik verzoek je onmiddellijk mijn huis te verlaten. En die kinkels mee te nemen. oh dit... Dit lijkt echt wel spookerij. Die, die juffrouw verscheen, zo had het niet. Kom mee, mannen. Dit, dit wordt meteen. Je Juffrouw Sorciere, u kwam net op tijd. Lambiek, jij bent een goed mens. Luister aandachtig. Ik weet dat je behoefte hebt aan vriendschap en die zal teut je geven. Maar, je moet wel de bijzondere gaven van Teut verborgen houden. Pardon, juffrouw, vrouw. Ik hoor daar iemand aan de deur. Ja, ja ga maar gerust. Och, wie kan dat nou weer zijn als die tjavet waagt om terug te komen? Oh, Suske en Wiske. Lampiek, nou, we waren dood ongerust. Maar ik bedacht opeens dat je hier zou zitten. Dat was mijn idee. Niet eens. eens. hey, eens. Hey, hé, hey, hey. hou eens even. Hé, hé, eens even. Ik heb bezoek. Zeker van je sprekende koffiepot. Ach, jullie zijn ook zo eigenwijs als je eruit ziet. Juffrouw Sorciere is hier. En zij zal jullie wel even duidelijk maken dat Lambiek een hele gare is. Juffrouw Sorciere? Dat wil ik zien. Waar is ze? Daar binnen? Kom, zuske. <laughs> nou, zullen ze opkijken. <laughs> Net wat ik dacht. Er is hier helemaal niemand. Waar blijf je nou met je juffrouw Sorciere Lambiek? Ja, maar ik... Ik, ik, ik, ik word gek. Ze, ze, ze was hier en ik... ik... kom, kom Biekske. Je moet een tijdje naar een rusthuis. Ga maar mee met Nee, Wiske. nee, ik ga niet mee, want ik zeg je, ze was hier. Natuurlijk ja, was ze hier. Kom maar mee, hè. Nee, nee, ik ga niet mee. Duw hem in die muurkast, Suske, en ik ga, haal ze Ik ga die kast Hij wil niet mee. Duw hem, oh. Suske. Nog even. Hij is binnen. Kom, nu gaat de deur dicht. Ik ga ze erom. Ik ben zo terug. Arme lambiek. Hij is helemaal doorgedraaid. En dat allemaal door zo'n oude gedeukte koffiepot. Hé! Hey, biscuit! Wat is dat? Wie riep daar? Die stem kwam uit de kelder. Hey, het luik staat open. Ik zal toch moeten gaan kijken. Oeh, wat Hé, hey, is daar iemand? Ziezo, dat heeft die oude gedukte koffiepot toch maar eventjes gered. Wiske zit nu opgesloten in de kelder. En nu gauw Lambiek bevrijden. Ja, stil maar, Biekske, stil maar. Teut komt je te hulp. Even kijken. Zo, De sleutel. Oei. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Wat een benauwenis. Oh. Bedankt, Teutje. Graag gedaan. En uh, wat gaan we nou doen? Och, tussen al die eigenwijze bedweters is geen plaats meer voor ons. Wij, wij trekken de wijde wereld in. Als Suske terugkomt met Jerome en Sidonia, is Lambiek gevlogen. Maar Wiske weet te vertellen dat het verhaal over de sprekende koffiepot tenslotte toch geen hersenspinsel van Lambiek is. Ze heeft hem met Teut horen praten toen ze in de kelder zat. De anderen kunnen haar nauwelijks geloven. Er wordt een zoekactie naar Lambiek en zijn koffiepot op touw gezet. De directeur van betonarme Bouwwerken gelooft net zo min in sprekende koffiepotten... als in de verschijning van juffrouw Sorgere in het spookhuis. Zo, en vertel me nou eens eerlijk, tjaf. Ja, meneer de directeur. Had jij soms een borrel op toen je die juffrouw Sorgeren zag? Nee, nee, nee meneer de directeur, helemaal niet. Nee, nee. Maar hoe komt het dan dat ik hier haar overlijdensakte heb? Dat mensen is al een paar jaar dood... Die lui hebben jou natuurlijk een kool gestoofd, als je mij vraagt. Die, uh, die, die Sidonia die Lambieken en zo. Maar wacht eens even. Hier heb je een vergunning om het spookhuis af te breken. <laughs> een officieel stuk met zegel. Alleen een klein dikje vervals. Als je begrijpt wat ik bedoel, <racht> Maar daar krijgt natuurlijk geen hamer. <racht> We gaan meteen naar de slag, meneer de directeur. <racht> Terwijl de hijsklanen en boeldozers met daverend geweld op het arme spookhuisje aanstormen en de zoekactie naar Lambiek en Teut nog steeds niets heeft opgeleverd, hebben de laatste twee ontdekt dat het trekken door de wijde wereld een vermoeiende bezigheid is. Ze vleien zich neer in een hooiberg. Maar hebben niet in de gaten dat ze door een loesje landloper worden bespied. Och, och, och, och, och. Och, wel te rusten, Teutje. Slaap wel. Wel te rusten, Lambikske. Doe maar fijn. Hoi, oh, heimel. Een spreekende koffiepot. Daar moet geld mee te verdienen zijn. Als ze ze echt slapen... dan, dan is die koffiepot van mij... eens even luisteren. Ja hoor, ja, die, die kerel snurkt al. En die pot is ook buitenwesten. Voorzichtig, voorzichtig oppakken dat ding. En wegwezen voordat hij vent wakker wordt. Tijd je enige vriend... Samen de wereld door. Van Hooiberg naar Hooiberg. Prikt wel wat dat hooi. Oh, oh, oh, oh. Eh, heb jij daar geen last van, Teut? Och nee, dat zal wel niet, hè. Teut! Teut! Waar ben je? Hemel, hemelijs. hij is weg. Och, misschien was ik gisteren te ruw tegen hem... en heeft hem even verlaten. Teutje... Deutje, waar ben je toch? Terwijl Lambiek van op zoek gaat naar zijn gedeukte vriendje, hebben Suske, Wiske, Jerome en Sidonia hun moedeloze speurtocht even onderbroken voor een bezoek aan de kermis in Kenotoet. Jeromeke heeft zo'n dorst, weet van honger niet te slapen. Ik lust ook wel wat. Ik heb nog niets gegeten of gedronken sinds we met zoeken begonnen zijn. Ik heb niets op maar ik wil wel even de kermis op. Ja, ik ook. Maar dan zien we elkaar over een half uurtje bij de auto. Dat is goed. Tot straks. Het is maar een kleine kermis. Er is niet veel te doen. Nee. Wat valt er op het dat bord? Dat, dat bord dat daar aan dat kleine armatierige teentje hangt. Teut de sprekende koffiepot. Maar dat kan niet anders. Of dat is... Kijk eens onder het zeildoek. Het is hem. En die kerel is later nog verder voldeuken. En nou zal ik teuntjes een lessie leren met een stok. Hier ligt mijn beste molkenhamer. Halt! Als ik alle brutale Vlegel! Pak, let eruit in, drinker. Hij ja, komt op. Oh, nog halt, onopgevoede! Je wilt toch geen meisje slaan met een stok? Hier, neem een hamer. Dat is meer iets voor jou. Ga je hop smoken, dan ram ik jullie in elkaar. Hier, daar, o wat denk je, Suske? Had ik eerder moeten zeggen dat de hamerkop los aan de steel zat? Je bent formidabel, Wiske. In plaats van jou te raken, kreeg ik diezelfde kous op de kop. Ik kan voorlopig geen koffiepotten meer molesteren. Maar Teut is verdwenen. Ja, hij is natuurlijk bang voor ons omdat we niet in hem geloven. Arm koffiepotje. We moeten hem vinden. Als Teut hier is, dan kan Lambiet nooit ver weg zijn. Laten we eerst Tante Sidonia en Jerome maar weer eens opzoeken. Met z'n vieren weten we meer. De arme Teut is inderdaad op de vlucht geslagen. Voor zijn gevoel is Lampiek zijn enige echte vriend. Bij hem wil hij vertoeven en hij huilt hete tranen. Maar ondertussen is ook Lampiek erg bedroefd. Hij zoekt en hij zoekt, maar nergens vindt hij Teut. Op de snelweg langs het kanaal rijdt een auto. En over die snelweg wil net een koffiepot oversteken, maar ja... Oversteken is voor koffiepotten nu eenmaal geen dagelijks werk. Achille, je hebt een koffiepot aangereden. Huisdieren mogen niet loslopen, Felicie. Maar ik zeg je toch dat het een koffiepot was. Hij is in het water gevallen. Zwijg, Felicie. Loslopende huisdieren zijn strafbaar, ook als het koffiepotten zijn. Nou, zeg, die scheurt er me even vandoor. Wat een weg, piraten. Help! Help! Ik kan niet zwemmen. Oh, hemel, dat is de stem van Teut. Help. Hij ligt in het water. Ik moet hem redden of hij zal verdrinken. Geen tijd om kleren uit te trekken. Oh, gelukkig, daar drijft hij. Oh, ik heb hem. Ik heb hem. En nu, nu, nu terug naar het droge. Hop. Oh, oh, oh. Teut. Ach, oh, mijn Teutje. Ach, oh, we zijn weer samen. Ach. Oh. Ach, oh, maar hemel. Hij antwoordt niet. Zag hij. Teutje. Teutje, spreek. Maar zeg toch iets. Maar mompel iets. Teut, leef je nog? Oh. Oh, wacht, wacht, wacht. Een beetje kunstmatige ademhaling helpt misschien. En water uit de teutpompen. Dat is Suske. Hoe heeft hij ons nou weer gevonden? En de anderen zijn er ook, zegt hij. Oh, jakkes. Uh, maar Suske en Wiske hebben mij gered van een droefgeestig bestaande skirmusattractie. Uh, uh, dat kan best zijn, Teut. Maar ik wil ze niet, niet meer zien. En Jérôme en Sidonia ook Lambiek, wacht. Wacht nou, Lambiek. Oh, ze zijn met twee auto's. Eén auto met Sidonia en Suske en één met Jérôme en Wiske. Oh, zo rijden ze ons klem. We zijn verloren. Niet zo gauw opgeven, Lambiek. Het gaat hier bergafwaarts. Pak die oude rolschaatses die daar aan de kant van de weg ligt. Bind mij erop en houd je dan in evenwicht op mijn deksel. En dan, dan glijden we in sneltreinvaart de heuvel af. Dat moet lukken! Zo gezegd, zo gedaan. Lambiek bond op de rolschaats en ging zelf daar bovenop zitten. En toen roetste ze de heuvel af. Hemel, wat gaat dat hard! Maar Jérôme en Sidonia komen van verschillende kanten met hun auto's. Oh, dat loopt verkeerd af. Oh, we kunnen er net tussendoor. Zet je La la! Je vrienden zijn tegen elkaar opgevlogen. Alleen blikschade, denk ik. Van deugen weet ik alles af. Daar wen je wel zelf aan. Nou, pas op, Labiek. Vaart minderen. We moeten vaart minderen. Anders rijden we zo de laadbak van die vrachtwagen in! En zo kregen ze een gratis ritje aangeboden in de laadbak van een vrachtauto en konden niet meer achterhaald worden door Sidonia en kompanen. Wanneer de auto's van Jerome en Sidonia zijn weggesleept ter reparatie, zit er voor Lambieks vrienden niets anders op dan onverrichtig zaken naar huis te gaan. Ze passeren het huisje van juffrouw Sorgier. Oh, kijk nou. Ze zijn het spookhuisje toch aan het slopen. Vooruit. af. Waar is Siron nou weer? Die moest op een boodschap, tanden. Ja, Dat was zonder, Siron. Houd van daal. Hou onmiddellijk op of je moet mij mee afbreken. Ja, Dat, dat is niet bij de prijs inbegrepen, maar zo'n schraal monument breken wij gratis af. Oh. Oh. Ga door, man! Hè. Maar je hebt het recht niet. Nou, die list van Lambiek is niet gelukt. De oude juffrouw is overleden. Kijk Wat? hier, dit, dit papier. Dat is de officiële toestemming om de woel af te breken. Oh, oh, oh. Kom, kinderen. Daar kunnen we niks tegen doen. En hou met volle krachten tegen haar mannen, het is bijna gebeurd, hè? vooruit jongens, kom op! Oké, hey, daar mooi oh, pak hem aan, Hé, hey, Hé, hey, wat ligt daar nou, tussen het tuin in het gat? Het, het lijkt van een boek. Hé, hey, Jackus, het is een dagboek van juffrouw Sorciere, maar helemaal aangevreten door de boekenwormen. Er is nog wel wat van te lezen, Zeg even kijken. Wat staat hier? Hé, hey, dat is interessant. In Teut, mijn trouwe koffiepot, is een schat van grote waarde verborgen. Wie deze schat bezit, zal altijd... Oh, en verder is het onleesbaar. Tjaf, jongen, die koffiepot moet je te pakken zien te krijgen. Maar, maar ja, dan... Dan moet ik eerst die ezel van een lambiek zien te vinden, want die is er met dat teutje van door. Hoe oh, zal ik dat nou eens inkleden? Tjaf heeft snode plannen. Hij gaat op de loer liggen bij Sidonia's huis, omdat hij verwacht dat men hem van daaruit naar lambiek en teut zal leiden. Jerome is ondertussen terug van zijn boodschap. Sidoniake, bloemenke meegebracht. Oh, alweer. Maar dat moet je toch echt niet doen, Zerommeke. De bloemen zijn nu zo duur. Kleine attentie. Maar zulke dure bloemen. En, en dan zijn ze nog verwelkt ook. Waar heb je ze gekocht? Ik zal die bloemist eens gaan uitkafferen. Bloemist weet van niks. Stond vuilnisemmer bij de deur met aardig boeketje. Zerommeke oh, dacht. Bloemen uit de vuilnisemmer. Je kunt ze naar je hoofd krijgen. onbeschaamde vlegel. Was goed bedoeld. Nog nieuws over Lambiek? Ik weet net zoveel van Lambiek als jij, van bloemen in de vuilnisemmer. Kom eens mee, ik moet je wat laten zien. Ze zijn het huizen van je Socheer aan het slopen. Suske en Wiske, wij gaan even weg. En niet te laat gaan slapen, hoor. Niet onze. Ziezo, die zijn we even kwijt. We moeten nu snel handelen. Ik vind het wel sneu voor tante Sidonia en Jerome. Maar Lambiek kan hun helemaal niet meer pruimen. Wij maken nog een kans. Het is super slim van je dat je hebt uitgevonden waar Lambiek zit. Een kleine moeite. Ik zag hem die vrachtwagen binnenrol schaatsen. En daar stond levensgroot een firma naam op. Ik heb die firma opgebeld. En ze vertelden me dat Lambiek van hun uit een taxi naar de Biesbos heeft genomen. Waar Lambiek zijn visboot heeft liggen. Nou kom op we gaan. Ik heb mijn brommer een eindje verderop gezet. Nou alleen nog ongemerkt het huis uitsluipen. De beide kinderen waanden zich onbespied. Maar... Ze konden niet bevroeden dat Tjaf hen nauwlettend in de gaten hield. Tjaf nam onmiddellijk aan dat Suske en Wiske zo stiekem vertrokken... omdat zij Lambiek op wilden zoeken. En Lambiek heeft de koffiepot die Tjaf zo fel begeert. Het leven van een visser in de biesbos gaat overigens ook niet over rozen. Lambiek? Nou, biek, zo zul je niks vangen hoor. Nee, waarom niet tut? Omdat je haak boven water hangt, sukkelaar. Oh, Warempel, je hebt gelijk. Het is net of je treurt, Biekske. Treuren? Ik? Waarom, waarom zou ik? Om mijn zogenaamde vrienden zeker. Om die stopnaaldachtige Sidonia zeker. Of omdat dat leeghoofdige spierkluwe zeggen. Dat. <laughs> Jerome geht. En. En Suske en Wiske. <laughs> wacht. wacht eens even. Kijk eens hier. Labiekse. Ik heb gauw een touwtje bloemen voor je geplukt. Ja, ik begrijp best dat je je vrienden mist, hoor. Och, dit. Dat is erg lief hoor, ik voel me weer helemaal opgemonderd, En erop los met de werphengel. Ik heb een dikke paling gevangen. Het lijkt meer op onze tent, met piketten en al. Jarkes, en nu begint het juist te regenen, waar moet ik nou schuilen? Wie heeft er nou een koffiepot in de regen zien staan? Kom, kom, kom, kom, teutje niet zeuren. Hier, kom, ik zal je onderdekken met mijn vest. Kom, zo, hè? hè, hè, hè zo, dan staat je goed. Wat een gezicht, een koffiepot met een oud jasje aan. En jij nou? Oh, ik kan wel tegen de regen horen. Ik ga de tent weer zo opvissen. Hemel, het begint hoe langer hoe meer te stormen. En dat tentzeil zit ergens aan vast. Even, even, even trekken en... O, o, o. Oh, ik heb hem, Teutje. Ik heb onze tent weer, hoor. Ik zal hem opnieuw opzetten, Teutje. Hé, hey, Teutje, waarom antwoord je niet? Wat is er? Ik ben ziek. Kletsnat. Verstijfd. Och, arm Teutje, kom, wacht. Ik zet dadelijk de tent op. Zo, de tent staat. En nu leg ik je op een lekker droog bedje van wit. Ik heb koorts, net of ik te lang op het vuur heb gestaan. Waarachtig, je gloeit. Ik spring in de boot en ik ga een dokter voor je halen. Ja. Hé, hey, blijf rustig liggen. Oh, Wacht, heer. Ik moet voortmaken. Joep, een beetje gas bijgeven. Oh, ik zie geen hand voor mijn ogen. Oh, oh, die tak. Ik sla overboord. Hulp, hulp. De stroom sleept me mee. Hulp. Gelukkig dat we die boot komen huren. Want ik moet hier ergens zitten. Oh, zag je dat, zuske? Het lijkt net of er iemand in het riet spartelt. Allemachtig, we moeten hem binnenhalen voordat hij nat wordt. Ja, nog iets dichterbij. Ja, ja nog wat. Oh, dat is Lambiek! Oh, hij is al nat van binnen en van buiten. Hij moet direct naar het hospitaal. In het hospitaal wordt Lambiek snel in bed gestopt. In zijn ijlkoortsen heeft hij het alsmaar over Teut, die alleen de biesbos is achtergebleven. En hoewel Jérôme nog steeds niet gelooft in sprekende koffiepotten, gaat hij toch naar de biesbos om de koffiepot te zoeken. Maar. Hij is niet de enige. Tjaf en zijn handlangers koersen daar ook rond op zoek naar de sprekende koffiepot. Volgens het dagboek van juffrouw Sorceren bevat die betoverde koffiepot een schat. Nou, en als we hem vinden, dan delen we de buit, wel oh, Goed, chappie. Zichtjaf. Ja? Kijk dan maar eens. Een tent. Uh, uh, Vaar er maar naartoe. Dat moet hem zijn. Aan ons, de schat. Ja. Oh, nee, wacht even. Daar da gaat hij. Die koffiepot, Hij slaat op de vlucht. Oh, uh, ja, gemalp. Ik ga al land. Vooruit. Kom heen, mannen. Hemeltje, hemeltje. Als je me doorzeven dan... Kip, ik heb je. Je bent er geweest, uit. Waar is de schat? Spreek op, anders krijg je mijn vuisten te voelen. Liever sterven dan een woord loslaten. Oh, die schat die kan alleen maar binnenin zitten, man, hè? In dat deksel, dat krijg ik wel open, hoor. Au, oh, au, oh, mijn vinger. Het monster dat je het Ga toch eens even op, Ik weet wel een ander middel om die koffiepot uit spreken te brengen. Oh, ja? Ja, ja, leeg op. Ik weet iets waar geen enkele koffiepot tegen kan. Nou, wat uh, we, wat, wat, wat, wat, wat. Ja, nou, luister. En kijk, ja, wat, wat. wij binden hem eerst stevig vast aan deze bomen. Ja. Maar dan, ja. dan maken we een fijn vuurtje eronder. Oh, ik snap het al. Je zet hem op het vuur zonder water. Ja, precies. Nou, ja. En Teut, nou kan jij kiezen, hè. Je deksel open... Of barsten van de hitte. Ja, even ah, een olieziekje, hij stinkt, hè? Zo. Het ziet al lekker, zeg. <laughs> dat vuur deelt me niet, maar die hete lucht zal me laten barsten. Volhouw het uit, volhouw het uit, volhouw het uit. Nou, uh, lang duurt dit niet meer. Nee, nee, nee, de solderingen beginnen al te smelten, hoor. Ik raak het hier. <laughs> Ik ga barsten. Oh, Lambikske, Waar ben je toch? Lambixke. Kijk daar, er komt een bootje. Oh. Dit is die uitgebreide borstkast die ons al eerder hebt dwars gezeten, Jeroen of zo. Waar de boot, Stel en grijp die koffiepot bij, hè? Ja! O, wat is er? De die koffiepot is hij? Ja, dat kan ik ook niet helpen, hoor. Vooruit, zus, stel, pak de heren en schiet, hè? Schiet op die uitgebreide kleerkast en raad, hè? Ja, trein, ja. Hij, hij duikt in het water. Ik geloof dat hij geraakt is. Mooi zo, mannen, mooi zo. rustig, ze ah, rommelken gauw onder boot van Schelmen gezwommen. Klein kopstootje gegeven. Schelmen maken luchtreis. Voorlopig uitgeschakeld. Nu gauw peutje naar Bikske in hospitaal brengen. Ha, ah, dat zal ik goed in mijn oren knopen. In het hospitaal... Wordt Teut in het tweede bed op de kamer van Lambik gelegd. Als Bikske bijkomt uit zijn verdoving, is het tijd voor een vreugdevol weerzien. Oh, oh waar ben ik? Even nadenken. De biesbos. Maar, maar, Teut! Lambik! Och, laat me je omhelzen. Och, hoe kom jij hier? Weet ik veel, Bikske? Toen jij weg was kwam kwam tjaf opdagen. En toen ben ik geloof ik flauw gevallen. Ja, ik herinner me ook niet hoe ik hier gekomen ben. Ik leed me aan en we gaan er vandoor, want het... Oh. Hé, hey, wie klopt daar nu weer? Binnen. Ja, goeiedag. Ik ben de dokter. Hoe maakt de patiënt het? Veel beter, dokter. Zo mooi. dokter mooi, een bekende stem. Men zegt dat die koffiepot kan praten. Ik zou hem graag eens willen onderzoeken. Eh, goed, goed, goed. Maar hij is niet verzekerd, hoor. Oh, dat gaat helemaal niet, hoor. Doe jij deksel eens open, doe je? Hey, jakkes, jakkes. Gaat u altijd zo ruw met uw patiënten om? Open dat deksel, mormel, open of... Ik... Hé, hey, hey, hey, je baard. Oh, maar dat is een valse baard. Au, oh, au, oh, weer mijn vinger tussen de deksel. Die krijgt alle vingers blauw. Het is tjaf. Die heeft zich als dokter vermomd. Ik zal jou eens een beste oplawaai geven. Vliegen! Oh, ja. ja. oh. Ziezo, Die kan meteen het hospitaalbed in. En wij vluchten door het raam, Teut. Ja. Kom, kom. Oh, kijk. Een vrachtwagen vol zand. We springen, Teut. En dan komen we zacht terecht. Ja, het is te hopen. Ah. Ah. Zo. Dat is gelukt. En nu maar afwachten waar die wagen dat zal ontlopen. Hij hey, minder het al vaart. Ja, het is een vuilnisbelt. Je zal niemand moeten zoeken. Ja, het is best zelf. Nou, misschien valt het ook wel mee. Hé, hey, kijk. Deze oude tonnen zijn best te gebruiken als zomerhuisje. Ah, oh, wat leuk. En dan maken we er ook een tuintje voor, hè. <laughs> Natuurlijk. Hier kunnen we onafhankelijk leven. Vrij en ver van al die bedweters. Ik voel me net een hippie. Is je haar daar niet wat te kort voor, labiek? Hé, hey, hey, al goed, hey. deug niet. Nou, hij laat je aan niemand zien, hoor. Nee. Ik ga even boodschappen doen. Kom straks. Kom straks. En nu het lampiek weg is, ga ik eens even kijken of ik ergens een cadeautje voor hem kan vinden. Jongen, hier ligt ook van alles. Misschien is er wel een oude radio die ik kan repareren. Wat is dat dan? Ah, Een hulpkreet. Iemand van mijn soort. Het komt avond aan. Oh, een soortgenoten bedolven onder het afval. Ah, oh, een mooie koffiekannen van porselein. Heb oh, dank, koffiepotje. Ik stikte bijna. Ik ben betoverd en ik ben teut. Mijn naam is Soline. Komt van Consolé. Is troosten. Mijn vriend en ik zijn hier net komen wonen. Deze tonnen zijn ons zomerverblijf. Mijn vriend heet Lambiek. Hij is een mens. Hoi. Dan gooit hij mij weg. Want ik heb een gebarsten deksel. Wel nee. Lambiek zal je deksel vast wel willen lijmen. Oh, echt. Dit zou heerlijk zijn, Deutje. Dan kan ik weer onder de mensen gaan om ze te dienen. Hm, zo, zo. Zou je niet. Hier willen blijven, Solimit. Wil, wil je? Je bent heel lief, Peutje. Ja, ik wil. Zo, ik heb wat plantjes gehaald voor onze voortuin. Oh, wat hebben we daar? Oh, ik, eh, ik heb een soortgenote gevonden. Italiaans model, twee oren, porselein. Maar, eh... Haar deksel is wel een beetje gebast. Hè? Maar kun jij dat niet lijmen? Oh, natuurlijk. Kom, geef maar hier. Ik heb nog een tube lijm in mijn zak zitten. Zeg, kan ze praten zoals jij? De wetten van potten en kannen verbieden ons... de mensen te laten merken dat wij een eigen leven hebben, Lambiek. Ze heet Solineke. Vind je haar niet mooi? Oh, een elegante verschijning. Zeker als haar deksel weer heel is. Zo, zo, klaar. En dan moet je me even helpen met die plantjes, Teut. We moeten ook nog aardappels poten. Hé, hey. Tut, wat ben je nou opeens? Oh, wel ja, oh, oh, daar lopen ze, oor in oor. Solinetje, waarom ben je bij ons gebleven? Uh, oh, oh, oh, omdat jij zo'n knappe koffiepot bent, Deutje. Nou, waarom heb jij mij gevraagd om te blijven? Hm. Omdat je in mijn ogen de mooiste koffiekant ter wereld bent, Sulineke. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, zo gaat dat niet, hè? Ik al het werk doen en jij maar fluiten en oortje vrijen. Oh, Nee, lambiek, ik was alleen een beetje. Mij alleen laten zwoegen en zelf de vrijer uithangen. Het is een mooie boek. Oh, nee, dit is een Lambikskis. Niks, de Lambikskis. Er moet gewerkt worden. Nou, oh, ik snap het al. Je bent jaloers op Solientje. Och wat een idee. In ieder geval, als ze je van je werk houdt, dan moet ze maar ophoepelen. Oh, nee. nee. Nou ja, kom. Uh, uh, uh, uh, natuurlijk, ze moet ook wel een oortje meehelpen. Oh, dus uh, ze mag blijven. Solientje. Solientje, uh, waar is ze nou? Oh, ze is weg. Ze heeft natuurlijk gehoord dat wij ruzie maar maakten. Oh, ik moet erachter Teut, Teut, gebruik je verstand. Blijf hier. Ja, maar zonder Solineke kan ik niet leven. Het spijt me, Lambieke. Het spijt me. Vaarwel. Vaarwel. Teut is niet van zijn plan af te brengen. Hij gaat Solineke zoeken. Voor Lambiek zit er niets anders op dan te neergeslagen naar zijn oude vrienden terug te gaan. Die natuurlijk danig over hem en Teut in ongerustheid hebben gezeten. Lambiek vertelt hen over zijn avonturen met Teut en Soeginik. Als Teut na enkele dagen nog niet is komen opdagen... besluit Lambiek een waarzegster te raadplegen. Nou, en wat ziet u? Stel, ik zie, ik zie... In mijn kristallenbol zie ik alles. Ik zie bijvoorbeeld dat het vijf bankbiljetten gaat kosten... Eén koffiepot en één koffiekan. Twee oren, hè. Ja, ja, zij liggen beide op het bouwterrein. Bij het afgebroken spookhuisje. Hemel, ja, ja dat kan. Oh, en, en zie je dat echt in die bong? Nee hoor, ik uh, kwam vanmorgen langs het bouwterrein en ik zag ze daar liggen afrekenen graag. Oh, als Tjaf ze maar niet gevonden heeft. Ik moet er onmiddellijk naartoe. Hé, hey, Jeff. Ja, zie jij wat ik zie? Oh, donders, Die koffiepot. Maar die bal is die voorbij. Haha, oh, <laughs> erop <Jeff>. af. Tjass. <laughs> hij mag je niet vinden zo'n Nog een laatste zoontje. Hmm. Ik zal hem weglokken. Al kost het me misschien mijn geheim. Het geheim van Teut moet ik hebben. Hier Teut. <laughs> oh, oh, dat is slambiek. Graf. Blijf staan, snoeder! Oh, je denkt toch niet dat ik me door jou laat vastbomen, hè? Hier, pak aan! -oh. Zo, zo, zo ding heb ik voorlopig gaan, gespeeld. En hou die koffiepot, daar ik heb je! <laughs> met, met dynamiet krijg ik zijn deksel wel open, hoor. Hey, jongens, geven ze een paar staven dynamiet, hè? Zo, ja. Even vastbinden. En nou, de hond nog aansteken, voorzichtig hoor, voorzichtig. Want het is dynamiet. Zo, de hond. Rots. Kijk uit Bas, dan komen die twee kinderen met die uitgezette klerenkast. Die oh. schuurt heeft al Ze willen het laten ontploffen. Doe het Jerome. Oh, oh. Zet de machines aan jongens en vaag die krachtpatser weg. Jerome altijd graag met ijsplein te spelen en met boeldoos. Pak ene machine op om vonken uit anderen te slaan. Ik die machines in plaats van dat ze hem spulken. Goed zo, Jerome. Geef ze ervan lang. Die handlangers zijn al voor gezien. Alleen, Jaf, geeft nog niet op. Ik zal je afvaren, Jeroen. Nu wel genoeg gespeeld. Au! Zal er een eind aan maken. Au! Au! Chaf stoot voor de kop. Au! Au! Zo. Genoeg gehad. Au! Au! Au! Ik heb mijn bekomst. Ik geef het op. Au! De dynamiet is bijna opgebrand. De zal ontploffen! Te laat! Arme teutje! Och, wat gebeurt er? Is Teut gered? Een solinetje? Och nee, hij is ontploft. Och, arme teut. Hij is totaal uiteengereten. Hij is stervende. Er viel een briefje uit. Dat is de kaart van de schat die Tjaf zocht. Och, wat kan mij die schat schelen? Naar huis! Teut moet onmiddellijk geopereerd worden. In het huis van Sidonia wordt in aller eil de operatiekamer in gereedheid gebracht. Onze vrienden doen hun uiterste best om Teut nog te redden. Opgelet. Patiënt zuurstof geven. Patiënt vol zuurstof. Goed. Blaasbalg weg. Nijptang en soldeerbout. Nijptang en soldeerbout. Goed. Nu nog... Uh... Die kant een beetje. En, ja, die kant. Ziezo. De tuit van Tuit aangehecht. Ijzervuil. Ijzervuil. Zal die er komen, Lambiek? Ach, moeilijk te zeggen. Zijn polslag verzwakt. Ik zal vlug de bodem dicht solderen. En dan moet hij onmiddellijk een koffietransfusie hebben. Maak maar vast dat klaar. Hm. Zo, de bodem zit dicht en nu de infuus. Laat de koffie maar in de slang lopen. Zo. En nu laten we de patiënt even rustig slapen. Kom mee jongens, de operatiekamer uit. Er stroomt hete koffie in mijn mengsten. Ah. Ah. Daar kom ik van bij. En wat is er allemaal gebeurd? Waar is mijn allerliefste Solinike? Wat is dat? Droom ik? Juffrouw Sossiere! Ik ben het echt, deut. Ik kom je halen. In deze wereld van technische wonderen heeft men jou en mij niet meer nodig. We gaan heen. En Soelinetje dan? Oh, oh, daar heb ik aan gedacht hoor. Kijk maar uit het raam. Natuurlijk gaat ze mee. Ze hoort bij jou. Ach, daar is ze. Mijn eigen allerliefste Solinetje. Mijn lambiek en Suske en Wiske. Z zij en... hebben meer aan de boodschap die je achterliet dan aan een sprekende koffiepotteutje. Nou, kom nou maar mee, hè. Dan vliegen we met z'n drie naar Fantasia waar alle overbodige geworden sprookjesfiguren mogen uitrusten totdat ze weer ergens in de wereld nodig zijn Terwijl juffrouw Sorgeren met het gelukkig herenigde koffiestel naar Fantasia vliegt vouwt Wiske de schatkaart open die uit het inwendige van Teut is gekomen het is helemaal geen schatkaart. Wat? Het is maar een spruik. Lees het oh. gewoon voor. De enige wijze om een vriend te hebben, is er één te zijn. Oh, Zit dat nou dat Allemaal uit het raam kijken. Vliegen Teut oh. en Solineke oh. met Juffrouw Sautier. Oh, je hebt gelijk. Juffrouw Sautier is ze komen halen. We zullen ze nooit meer zien. Ja, maar nu hij zijn Solineke heeft weergevonden, zal Teut dubbel gelukkig zijn. En hij heeft ons zijn schat nagelaten. Een spreuk die van onmetelijke waarde is voor ja. ons moderne mensen. Dat is waar, Lambic. Nu dit avontuur goed is afgelopen... ...ga ik maar een bakje verse koffie zetten. Dat lijkt mij een passend besluit.